Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van vorige maand heeft zeker een half miljard euro aan schade veroorzaakt bij boeren en particulieren. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. De totale schade door onder meer de hagel en stevige wind ligt nog veel hoger... omdat niet iedereen zich heeft verzekerd en nog niet alle claims zijn ingediend. Volgens de verzekeraars zal er vaker schade zijn door het slechte weer vanwege de klimaatverandering... President Obama noemt Hillary Clinton de meest geschikte kandidaat om president van Amerika te worden. Dat zei Obama in een toespraak op de derde dag van de Democratische Conventie. Kort daarvoor had Tim Kaine zijn nominatie als running mate officieel geaccepteerd. Hij wordt dus vicepresident als Clinton tot president wordt gekozen. Clinton en Kaine nemen het in november op tegen de republikeinen Donald Trump en Mike Pence... KPN blijft abonnementen met telefoons aanbieden waarvoor woekenrentes moeten worden betaald. Er staan zeker vijf aanbiedingen met te hoge rentes op de site van KPN, zeggen consumentenorganisaties. Voor één bepaalde Samsung-telefoon is de rente bijna 60 Bij een grote brand bij een varkenshouderij in het Brabantse Erp zouden duizend varkens zijn omgekomen. De brand brak rond 11 uur gisteravond uit. Het blussen ging moeizaam. De brandweer moest het bluswater kilometers verder ophalen... Het vuur is inmiddels onder controle. Een bericht van NL Alert in de omgeving van Volendam... heeft rond vijf uur vanochtend tot woede geleid. Mensen zeggen dat ze onnodig zijn wakker gemaakt. Bij een brand in een supermarkt kwam veel rook vrij. Daarop werd besloten een waarschuwing naar alle mobieltjes... in de wijde omgeving te sturen, ook naar mensen in Amsterdam. Dan nog het weer, vooral in het noorden zon. In de rest van het land meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt 22 graden. Morgen bewolkt, soms wat zon en een enkele bui.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 Iedereen komt uit een winter slaan door die mooie rode koperen en kraan. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Niemand is zich niet van kwaad bewust, alle nadaren gevoerd uitgeblust. Oh,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 Nooit een reden voor een feest. Oh, wat is het alleen leven fijn. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Als de zon schijnt. Ja, goedemorgen. Vanuit Hotel Hoogland zijn we weer gelukkig. We zijn nu weer binnen. Goedemorgen. Dankjewel, Cor. Goedemorgen, Zandvoort. Vanuit Hotel Hoogland uh, presenteren we vandaag weer. Uh,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 Zal ik met het eerste uur beginnen dan? Ja, dat is ja. goed. Dus Gerard Scholten zit bij ons. Hè, het eerste half uur. En daarna krijgen we Mona Meijer. Um, die heeft het over de art in de, de wachtkamer. In de Jupiter Plaza. Oh, ja. Hoe gaat het daarmee? De beeldende kunstenaars, uh, kunstenaars van ja, Erg. Is leuk hoor. Mee een keer Hoe gaat het daarmee? Hoe ja. loopt dat? Ja. Dat, is, uh, dat gaat ze vertellen. En dan een tweede uur. Mag jij vertellen? Dan uh, komt eerst uh, Peter Tromp. Uh, die komt ons op de hoogte. Te brengen van de stand van zaken van de ondernemersvereniging Zandvoort OVZ. Daar gebeurt heel veel. Dat, dat ja. hebben mensen allemaal niet zo in de gaten... ...maar er is een enorme beweging in het dorp met deze ondernemersvereniging. Uh, dan komt uh, Hilly Jansen vertellen over het EK Zand uh, Festival van dit jaar... ...wat dus in augustus weer uh, begint. Uh, nee, het begint 30 juli. Volgende week het, vrijdag volgende is de week, start. Oh, ja. dan is ja. het start, ja, ja, inderdaad. En aan het eind uh, komt Robin de Graaf. Hij is uh, Zij... de... Het is een zij, ja. Robin. Oké, okay. dat wist ik niet. Weet ik weet, ik weet nu ook wie het is, want ik, ik zie haar nu ook voor. Maar dat klopt. Zij is uh, van de Zizo Lounge op de Boulevard, Onderbouwers Palace. Gerets. Daar uh, zit een uh, sushi restaurant. Dat is uh, werkelijk voortreffelijk. Ik heb daar al een paar keren. Ze stonden ook uh, op uh, Zandvoort Culinaire. Ja, erg lekker. Ja. Maar goed, die komt dan ook. Maar nu gaan we terug naar Gerrit Scholte. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, zeg, ja, ik, ik, ik moest gelijk denken. Jullie hadden het over beestjes. Uh. Ja. Ik ja die, ik, die, die heb ik niet bij me of zo. Ja, die heb ik wel bij me, maar die staan op tafel. Hè? Ja, ja, ja. Nee, maar het is een beetje lastig, ik heb, ik heb een radio natuurlijk. Daarom zeg ik ook, kom nou gewoon gezellig kijken. Ja. Dan kun je het ja. zien. Er staat een, een eekhoorntje. En, uh, ja, een, dat, dat een, een heel konijntje. konijntje. Ja. Is het Is een konijntje? Want hij hebben wel lange oren. Ja, wel hele lange oren. Ja, ja. Flappy, maar dat vind ik ook niet ja. zo. Daar word ik altijd zo verdrietig van. Laten we het maar op een over verdrietig gesproken. Ja, het is een konijntje. Maar over verdrietig gesproken. Daarom had ik hem ook mee. want er is een Nieuwe konijnenziekte. Ja, dat heb ik gelezen. Een variant ja. op die mixomatose. Ja. Dus dat, uh, dat is ook wel heel verdrietig. Dus wandelaars. Hey, dodelijk, dodelijk ook. Ja, hartstikke dodelijk. Nou, als je in sommige duimpannetjes liggen er soms zomaar tientallen Ach, van de jonge konijntjes. Uh, en normaal gesproken zie je in het voorjaar en in de zomer. Ja, dan stikt het van de jonge knijntjes en dan gaat het een paar keer door. En dan een gegeven moment, krijgt die mixematose altijd er wel weer wat vat op. En die, en die VHS, dat is ook zo'n zo virus, die twee ziektes. Maar nu is er een nieuwe variant. En uh, nu, ja, als mensen... Dat weten in ieder geval, af en toe kom je toch wat... Is dat helemaal. gevaarlijk voor mensen? Ja, je moet er... Nou, gevaarlijk. Uh, je, het is heel erg besmettelijk. Ja. Niet voor de mens, maar wel als je ze meeneemt voor je knijntje thuis. Ja. Dus als je ja, ja. iets aan je hand heb dus afblijven, gewoon. Uh, niet aankomen. De natuur doet ze werken en uh, ja. dan moet je je niet meer bemoeien. Nee, precies. En ze worden ja. opgevreten weer door, door, door, door een buisert of door een vors, maar weet krijgt, Je wel. krijgt zo'n buis of zo. Nee, zo nee het, is, het is echt alleen voor konijnen. Oh, wat dus, grappig dus, is dus. Dat, dan, dat die dan resistent zijn voor, voor dat wat het virus veroorzaakt. Ja. Ja. ja, dan worden ze toch ja. opgeruimd. Dus, uh, ja, de natuur is wat dat betreft ja. natuurlijk een, uh, ja, ja. een, een dus, prima dus, instelling, ja. zeg je ja. altijd. Nou, het is even goed genieten van die jonge konijntjes, maar er zijn er.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 ja. Dus, dus dat Zouden er ook bakjes met ontsmettingsmiddelen voor aan ja, het park moeten komen waar je doorheen loopt? Ja, ja, ja. ja. En dat je daar je schoenen ja. even in dat dan ja. alle, alle rotzooi die Zo, je mee ja. zou kunnen nemen. Dat Hadden groot we toen is. wel met die Monte Claus. Ja, hier, Monte -Claus, he, ik in. opeens. Dus, ja, dat is gaaf. Toen mochten we, ja, dan moest je elke keer je voeten daar in ja. en, en met je auto doorheen rijden. Nou ja, dat is toch helemaal niet erg? Nee, bij koeien, stallen hebben ze het soms ook toch? Toch? Ja. Nou ja, het is natuurlijk. Ja, weet je, uiteraard is het wel zo. dat de natuur dingen vaak wel regelt. Hè? Dus als er echt een, een, een overschot is. dan gebeurt er vaak wel wat. Ja. Hè? Dat, dat is natuurlijk. dat is de natuur ja. die die regeling uh, heeft. En mensen moeten soms ook niet al te veel willen ingrijpen. Nee, nee hoor. we hopen dat dit gewoon. Uh, misschien één of twee jaar gaat duren. en dan dat, dat het weer uh, ja. stopt. Want het nam juist. mooi in de, de zeereef vooral. in het zeeveld. Hè, dat is zeg maar de eerste kilometer vanaf het uh, strand. dan nam het juist zo goed toe, die konijnenstand. Dus, alles, konijnen. Waarom is dat belangrijk? Waarom, waarom, vind, nou, vind, vind konijnen. Die, als, we, als we die uh, konijnenstand gewoon hadden van zeg maar twintig uh, jaar geleden, dan hadden we bijvoorbeeld nooit, nooit schapen hoeven inzetten, we hadden nooit koeien hoeven inzetten. Want die fraten gewoon alles lekker kaal. Ja. Die, die, die, die zorgden voor het, dat het duin het duin was. Uh, wat nu krijg je verruiging, he, door, door ons al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 de gemeesters kwamen bij elkaar, van Bloemendaal Zandvoort. Ja, en dan er, er nog veel meer om, met drank en met vrouwen. En, en ach Het moet was, was een gezellige gevoel geweest wel, zijn. Dat ja, dat is een zo. Ja, Ja, hebben we het over. <laughs> ja. Willem van Oranje, ja. Maar, uh, <laughs> Nu zit er de aalscholf. Ja, ja, een aalscholf. Ik ja. vind dat zo'n prachtig. historisch beest. Als je hem ziet, dan denk je eigenlijk, het is niet echt. Weet je, wel. het is net alsof hij niet een echte vogel is, want hij heeft echt het het uiterlijk van, van iets van heel vroeger. Ja, een oervogel. Ja, een oervogel. Ja, een oervogel. Ja, ja. Nee. ja, ik moet ook... Een vergatvogel, ik weet niet hoeveel die uh, vergatvogels... Die, ja. die hebben ook zoiets, iets... Uh, een hele andere uh, vogel, maar wel een beetje het prehistorische. Dat heeft deze inderdaad ook. En ja. Ja. ze zijn nu zo zalen in, in de duin. Ja. Dus ja, het kan eigenlijk niet missen. Ze, ze vliegen altijd, af en aan. Ja, Ofzee. hier over zandfortoken ja. ja. ja. En dan gaan ze vissen in de Noordzee. Ja. En vaak met groepjes, hè? Dat ja. zijn wel slimme dieren ook. En dan drijven ze zo'n school vissen bij elkaar. En dan uh, duiken ze. Ja, ze kunnen zwemmen als de beste. De, de, ja, je ziet ze zo'n duik maken. Ja. ja. ja. En, dan, en dan blijven ze ook, ik weet niet hoe lang, onder water. Ja. En dan denk je, wow. Ja, komt nou ja. hij <laughs> er nou weer uit? Of is hij verzopen? Ja. Nou dan gaat hij is hele krop vol met vissen. He. Dat, dat, ja. dat, uh, en dan, uh, nou, nou, uiteindelijk komt hij weer boven. En dan ligt hij vrij diep, want hij is zwaar. He. Hij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 ik kwam terug en toen had ik hem niet open gedaan omdat ik dacht van nou ik heb een weet je moest straks toch weer dicht doen. En ik zet mijn auto neer. En mijn hele bovenkap was wit. Ik heb een zwarte. Oh, oh, van de, ja, van de ja. meeuwenflatsen. Ja, en toen ja, dacht ja, ja, ik, wat ja. heb ik er gelukkig gehad. Oh, ja. Dat ik hem ja. niet open had, mijn ja. kap. Want dan had ik het op mijn kop gekregen. Ja, zeker. Nee, maar die, die, die, die remba, dat is zo, zo heel mooi. Ja, mooi, mooie foto. En vroeger waren dat meeuwenkolonies. He, op die eilandjes. Tot, tot, tot de vos ontdekte dat hij ook kon zwemmen.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 Jezus. Maar die merel is wat trager. Natuurlijk in de winter, koud en beroerd. En dan komt die buizen die laatst naar beneden. Donderen, denderen, prachtig oh. als een tak. Ja, het is heel ja. mooi. Uh, ja. ja, dat is de natuurjongens. jongens de natuur, eten, ja. gegeten worden. Ja, ja. ja zo. Nee, zo is dat. Zo zo is dat uh... Je had ook nog een tip, zag ik, Gerard. Over dierensporen. Ja, ja die heb ik daar ook in geschreven. Ja, dat wist <laughs> je niet meer, hè? Ja, nee. <laughs> ja, ja. Ik, ik schrijf hem altijd uh, een tijdje van, te, van tevoren. En uh,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 Zullen we muziek draaien? Nee, waar de mag ik niet. Oh, ja, ja, we gaan dat... een muziekje draaien, hoor ik net. Ja. Ga erop uit met je gezin en laat je zorgend uit. Voor het rit in de natuur op naar de zee.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 Dat was De Natuur van de ja, Lenko's. Mooi gekozen hoor. Ja, dat is een leuk, leuk die, die, die, die gedaan. ik Al twee mooie liedjes. Ik bedoel, ja, wat liedje gaat het worden? <laughs> We hadden het dus over die wijngaardslak. Ja. Ik heb net even een foto laten zien van uh, dat wat ik uh, in het uh, Rijpenbos uh, tegen was gekomen. Waar is het, waar, het Rijpenbos, dan? Dat okay. is in Bloemendaal. Oh, achter, achter, de, achter de Rijp. Nou, ja. Ja. Bij de bejaarde. Oh, de, oh achter bejaarden de Rijp. Ja. Ja, ja, daar zit een bos. En daar loop ik heel graag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 daar heb ik die ene die op de grond was gefotografeerd. Ja. En is dat dan ook stropen? Nee, nou ja, ik, ik weet niet. Wij hebben onze ja. huisregels. onze ja, En dan ben je binnen in een het park. park. Ja. Dus maar ja. als ik nou gewoon op straat loop. En er, en er is nou, zo'n grote slak nou, daar op mijn pad. Ja, zeg dat, maar naast het ey, pad ey, waar ey, ik dat. loop. Ik weet het niet hoor. Of, of het een beschermd dier is die wijngaardslakken. Want dit was een wijngaardslak, ja, zag ik wel. Dat is een joekel hè? Ja, hele grote. Want die kun je in witte... restaurants toch gewoon eten? Ja, Maar ja, die zijn die, speciaal. Aan, ja, dat, ja. Maar, dat, maar dat, deze ook hoor. Die, waarschijnlijk denken wij. Die zijn ooit eens een keertje paar ontsnapt. En uitgezet. Ik heb toevallig bij, bij, bij, bij, bij mijn broer. Die, heeft een, die had zo'n slakke uh, kwekerij naast hem. Mm -hmm. Nou hij zegt: Ik kom er niet meer vanaf joh. Ja. Ongelooflijk paar Nou ontsnapt. dat was voor hem ideaal. Ik bedoel ja. dat was een kwestie van plukken ja, en ja. de pan in. Hoppa. Ja. Maar, maar deze ook. Die vermeerderen zich enorm. Bij de ingang voor het slaan Is het gewoon. Uh, ja prachtig mooi gezicht. Ja wij doen altijd voorzichtig. Wij halen zo. Ook een beetje van de weg af, Want ik vind het... het een, dat geraakt een, raakt. Het is ook niet leuk. Nee, nee nee, nee, nee, nee, nee, nee. Weet nee. je wel, met excursies ook. Er is het echt uitkijken. Jongens, even hinkelen nou. Want uh, ja. om die slakken heen. Ja. En, uh, maar het is verboden. bij ons In het park. In het park, is, park in het mag, het duin, mag je ze niet... Zeg maar, of in een, in een park of in een bos... wat zeg maar uh, beschermd is... Ja. mag je oh, ja. ze niet oppakken. Maar alle slakken ja. dan, Gerard. Nou, ik, ik zou het moeten opzoeken... of u onder de Flora en Fauna wet valt. He. Dan ja, gaat het dan eigenlijk... De volgende keer dat je hier bent... Ja, en daar komen we daarop terug. Ja. En Nu hebben we nog een beestje staan. Ja, het eekhoorn. Het, eek, het eekhoorn. Oh, die zie ik ja, wel ja. trouwens op de, op de golfbaan. Dat, ja? Ja, in Noord. Kijk. Zo leuk. Ja. Op baan 5. Daar zit regelmatig een eekhoorn. En, die, en dat is dan die is achterin. Ja, ja en die klimt dan in de boom. Je ja. oh. doet ook niet erg ingewikkeld hoor, over nee. onze aanwezigheid. Dat vindt hij helemaal niet nee, zo oh, Dat is wel mooi. Wat, wat, wat, wat ik wilde zeggen. In de duinen zien we ze steeds minder. He, we hebben een paar van die onderzoekers. Nou, een paar. We hebben een paar honderd. Hoor. Allemaal verschillende werkgroepen. Libellen, vlinders, hagedissen, mm -hmm. kikkers. Maar ook uh, de tellers, zeg maar. En die tellen er elk jaar weer minder. Nou ja, ik bedoel, Hoe komt ik dat dan? Hoe komt ik zeg dan? niet dat het, uh, dat het er veel zijn die er zitten. Maar ze zitten inderdaad wel daar in Noord. Bij ja, maar ook op daar zitten, de, zijn ze ook, hè? de begraafplaats zijn ze ja, ja, ook. de begraafplaats zijn er ook ja, niet veel. Maar nou, ze zijn er wel. Eén oorzaak weten we wel. Dat is de, de, de boomarter. Is oh. bij ons. Een boomarter is net even sneller... Als een eekhoorn. En dat is een roofdier, een veel groter roofdier als een eekhoorn. Is, dat, is, dat, is die donkerbruin of is die lichtbruin, die Marten? Uh, even kijken, hij is bruin met een, met een hoefijzerige witte vlek op zijn borst. Dat is oh, okay. eigenlijk zijn kenteken. En de ene okay. keer is hij wat donkerder en wat lichter. Maar, oh, vind, maar heeft hij een beetje eenzelfde uh, uh, roest of een, een schutkleur als een, uh, als een eekhoorn? Ja, maar hij is wat donkerder. Hij is iets donkerder. Ja, deze Oké, okay, nou, dan rood, heb he. ik hem wel eens gezien. Ja,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 uh, uilskuikens ja. of takkelingen, dus jonge uilen. Van, van ja, en, eieren en eieren ja, natuurlijk. En, en, uh, en hij nestelt soms in, in, in een uilenkast. En Keel was hier dat er een heel gevecht is met zo'n mannetje bosuil ja, geweest. En, uh, maar ja, het is gewoon een grote rover. Uh, zit, er zitten er niet veel, maar er zitten ook niet, niet veel uh, eekhoorns. En uh, ja, ze hebben hetzelfde soort. Uh,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 Ik uh, heb nog een ander dingetje gezien. Uh, de zeereep, de, de wandeling over de zeereep. Daar, oh, zijn ja. daar ook excursies? Ja, nou, ik weet het is wel leuk over die zeereep gesproken. He. Want het heeft een stukje in de zijn krant gestaan. He, dat ze een uh, uh, ja, soort wandelpad over de zeereep willen maken. Mm -hmm. En uh, daar komen dan zeker excursies he, als dat klaar is. En wat is nou eigenlijk de bedoeling? Dat ze mensen willen een uh, beetje stimuleren om daar het strand af te gaan.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 Hier heeft men het over Noordvoort. Noordvoort, Noordvoort ja. Noordrijd ja. ja. Noord, dus en Zandvoort. We Noord, ja, ja paal 72 is ja, dat. Uh, ja, en uh, daar heb je een prachtig uitzicht dan. Over de zee, over de zee, uh, zeereep, maar ook over de duinen. Het is ja. echt één heel hoog punt. En, uh, en ze proberen in samenwerking, Waternet met de provincie en uh, Rijnland...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 Een collega die heeft hier de, de, de, van de reddingsbrigade ingeschakeld. En zijn gekijkt. Ja, het is gewoon diezelfde zeehond. Alleen, ja, je ziet niet zoveel. Ik wel. Is, had die zeehond, heb ik dat goed gezien, een, een kenmerk op zijn, op zijn rug? Ja. ja je, die is dus, een dat nummer, is een, een nummer. Dus, ja, dus een, een, een gesignaleerde, maar een getelde zeehond ja, dus ook. Ja, precies. Ja, nou, wat grappig. Ja, ik helemaal niet dat dat gebeurde. Nee. Maar er zijn er veel meerdere. Dat hoor ik wel van andere mensen die op het strand uh, werken of lopen uh, alleen. Ze komen niet, want het is altijd vaak druk. En ze komen s'nachts wel eens aan zee. Nou, en met, die, met het noord voort, willen ze dan eigenlijk uh, ja, proberen. te ze daar dat ja, ze ja. komen. Ja. Ja. En ook dat er daar wat, weer wat plantjes, zoals een zeeraket of uh, wat andere planten... die op het, op, op het zand het goed doen. Dus, uh, ja. ja, dan krijg je daar een... Uh, ja, net als een stukje stilstrand, strand krijg je daar ook misschien mogelijk Ja Een zeehond eet vis, hè? Dat is ja. zijn uh, dingen. Ja, je eet geen, verder geen, geen, geen groen of zo. Dat nee. Is geen, uh, nee, het is echt een vis eten. Het is echt een vis eten, ja. Ja. Maar maar Ik moet eraan denken, omdat ik... Uh, vorige week was er op het strand... daar lag uh, lichtgroen uh, zeewier, zeg maar. Ja, en iemand goed. zei dat dat heel goed te eten is. Dat als je dat dus echt zeg maar meeneemt hier, was dat... dat je dat dus als, als sla, of in je sla oh, okay. kunt uh, doen ja. om te eten. Ja, dat, het is ook heel gezond, volgens mij. Ja, dat, ja. Is nou, dat is misschien... Goed. Goed. Bij, bij de volgende die straks komt van de Sushi. Bij de Sushi zit toch dat Ik, ik zou dat dus vragen, want ja. uh, ik vind het heerlijk ja, ook. Ik ben gek is. op op zeekaal ja. en, uh, ja. uh, en dat ja. andere ja. Dat zie je dat ook is... zie je ook wel aanspoelen. Ja. Ja. ja, want ik, uh, er is ook nog een andere uh, zee wat je, wat je Dat kun je trouwens en klaar bedal, wat hij gewoon uh, een soort salade is. Dat. Ik weet niet wat voor zeewier dat is, maar dat vind ik ook erg lekker om ja. te ja, ja, is, uh... Alles is te vinden en alles is te eten. Ja, precies.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 Stukjes die, die, die, die dan in routes hebben gestaan. Het blad, uh, grastuinen was dat vroeger. Ja. Of van, uh, in de uh, Haal of Dagblad heeft een keertje een wandeling gestaan. En Die hebben we nu allemaal verzameld en weer aangepast. Aan, uh, aan, aan, uh, want de sommige routes zijn veranderd, uh, paaltjes zijn verdwenen. Dus goed aangepast dat mensen niet kunnen verdwalen. Uh, kan even goed met dat stralen ja. natuurlijk. Maar, en er staan er 15 op onze website. Dat is wel leuk uh, als mensen dus. Uh, Nog even, dat is dus www.waternet.nl ja slash AWD ja ja, ja. en dat okay, uh, voor de luisteraars ik had ja. nou een collega die liep met de die honderdste af of de, ja, honderdste Nijmeegse vierdaagse mee voor de 25ste keer ja. goed dat is knap en, uh, ja 55 kilometer en uh, hij is toch alleen de 60. hij mag eigenlijk terug naar de naar de 30 dan geloof ik maar goed uh, en, uh, het, dus die had ook een wandeling gemaakt ja dat was een beetje helpen 35 kilometer was dat nou ja dat is maar dat kan voor, die, voor fanatieke wandelaars. Zoveel loop ik nou weer niet. Ja, ik ben meer een struiner. En dan werd 50 wat kilometer is anders, Rustig, Ja, Maar ik, eigenlijk is struinen veel vermoeiender dan gewoon ja. stevig doorwandelen. Ja. Want als je gaat slenteren in de stad, dan ben je ook veel sneller ja, ja. vermoeid. Dan wanneer je een stevige wandeling maakt. Ja. Ja. Ja. ja, bij mij komt het toch voort uit mijn nieuwsgierigheid. Ik kan ik wil wat, alles wat, zien en weten. Ik, waar <laughs> ik ook ben. Weet je, als ik ben nieuwsgierig naar mensen, maar ook in de natuur. Als ik is, wat was dat ook weer voor boom of voor struik? Hé, hey, wat zag ik daar? Ja, maar je ziet alles. <laughs>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 Ja. Dus nu doen we regelmatig van die fietsexcursies ja, okay. op het gemakje. <laughs> en, ja. kunnen, en dan rijden we gewoon en dan stoppen we wat meer. En, ja. Uh, Heel ja. Relaxed. Nou ja, dat is ja. prima. Maar goed, ja. Dan, ja, dat, dat is toch dubbel pret. Ik bedoel, je krijgt van de boswachter nog allerlei tips. En, ja. en allerlei wetenswaardigheden. En je fiets. En je, en je fiets ja. Dus nou, ja. Ja, dat is woensdag de 27e. Dat begint om 1 uur. En het begint bij de Oranje Kom. Ja, bij het bezoekerscentrum. Bezoekerscentrum. Klopt. Ja. Dat is in... Ja. Uh, bij, bij de hoofdingang de Oase, bij, aan Vogelzangse weg. Vogelzangse ja. weg. Dus niet hier op de Zandvoortselaan. Nee, naar nee. de andere kant. Ja. Oké. Okay. En, en uh, mag je uh, helebo heleboel mensen komen al met hun eigen fietsen, met zo'n uh, tra tra trapondersteuning. Dat, ja. dat mag ja. gewoon allemaal. Ja, dat maakt en, geen uh, lawaai. Dus ja. dat is prima. Nee, nee, En wij hebben gewoon, oh, wij hebben ook twintig mooie fietsen staan met, uh, ik geloof tien versnellingen. Want oh, zijn... dus mensen die geen fiets hebben, die kunnen een, een gebruik maken van een fiets of een fiets. Ja, oh, nou, dat zit dat uh, daarom. Daarom ook die prijs, weet je wel? Want 750. Uh, Ja.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 deze slootexcursies. Uh, en expedities. En dat doet hij nu ook bij ons. Dus dan uh, gaat hij met, met, met, een, met een bak en netjes. En dan gaan ze waterdiertjes bekijken. Ja. Libellen, larven uh, Hebben ze kikkervisjes. Ja, ja, ja, dan ja, ja. halen ze er allemaal uit. Leuk. En uh, schaatsenrijders, weet je wel. Ja, die, uh, ja, die, dat zijn die over het water. Die over voren, het water. Ja. Ja, dus ja. Het is... Gerard, wij, wij willen eigenlijk nog een uur doorpraten. Het is altijd, zo. Is altijd ja? Het is altijd met jou. Daarom ben je nu ook al die... twee <laughs> items. Heb je Jeetje. twee stukken ja. Is het al afgelopen? Ja, ja, ja, ja, ja, echt waar. Maar ik, ik wil nog even melden. Dus de, de website die belangrijk is. www.waternet.nl awd. Daar kun je alles vinden. Wat er over de waterleidingduinen is. En wat er over excursies is. En daar kun je je aanmelden. En er is ook een telefoonnummer bij wat je kan bellen. Is er nog iets wat je per se kwijt wil. Dan heb je nog 30 seconden. 30 nee, heel erg oh, ja, ja. Oh. Ja, waar ik de laatste... Ja 30 seconden waar ik de laatste weken... 6 weken het meeste zelf van genomen. Heb zijn toch die -kalfjes. Ja, als, als Ze zijn, zijn vond ja. Ik zijn vind dat schattig. zo vertederend. En, dan, en, en ze zijn nog zo... Het zijn vluchtdieren natuurlijk. Achtermoeders moeders aan moeders. Die zijn helemaal niet bang meer, maar dat kalfje dat scheurt. Of dat scheurt, dat rent weg. En, en piepen, weet je wel. En, en een, beetje dat, ja, een beetje dat blaffen hebben ze dan. Want dan uh, zoeken ze elkaar later weer op. Nou, Heerlijk. Uh, ja, Gerard, hartstikke bedankt Dankjewel. voor je komst. En uh, graag tot een volgende keer. Ja. Nou, dat en wil ik graag. graag ja. Oké. Ga je. Dag. Painful from my eyes And let time heal my insides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 Ja. die dan uh, dat zien en die zeggen... Oh. En wat een leuke dingen zijn er allemaal. Ja, dat is het, ja. het is het, het ja, onvoorstelbaar dat er, dat er zulke mooie dingen ja, bij die staan en ja. hangen. Ja. Kleding, eh, tierenlantijnen, ja. maar ook hele nuttige, ja. prachtige dingen En het concept dan. ruilen kennen ze niet. En dan staan ja, ze nee. echt zo, hè, mag ik dan wat meenemen? En dat ja. moet helemaal langzaam tot de mensen doordringen. Ja. Want ze staan echt zo. We hadden laatst trouwens een wethouder uit een vrouw uit het zuiden van het land. Ik weet de plaats niet meer. En die zegt, nou, dit is zo top, dat moet bij ons zo komen. Ja. Nou, kijk. En ze bleef maar rondlopen en vragen naar het concept, hoe het in elkaar zat en uh, ze zegt, nou dit moet ik ook gaan doen. Ja. Nou ja, zij zelf misschien niet, maar ze nee, maar zich hard maken het om het in ja. een ander dorp te doen. Ja. En je hebt nog veel vrijwilligers, hè? Die, uh, ja, we zitten momenteel ja, op 14, dus het is mooi en we zijn vijf dagen per week open. Ja. Dus, uh, ja Het zijn allemaal mensen die toch nog heel veel energie hebben, maar niet meer in de maatschappij werken eigenlijk.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 Ja. Leuke dingen ja. zijn er al. Ja. Dus is, uh, ja. het valt wel op, vind ik. Ja. ik. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, me niet realiseerde... Dat er, uh, dat er zoveel gewisseld werd van kunst uh, daarboven. Want ik ben uiteraard uh, wel wezen kijken. Maar uh, ik dacht van, nou, dat, dat, dat blijft dan daar wel even staan en hangen. Maar uh, is ik moet erg. eigenlijk gewoon vaker ja. naar binnen ja. lopen. Ja. Want ja. hoe vaak klopt. wordt er gewisseld? Nou, we wilden elke maand. Maar het is voor kunstenaars natuurlijk best moeilijk... om elke maand uh, allemaal niet werk te hangen. Dat is niet mogelijk.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 Ja, maar we hebben bij onze groep natuurlijk ook kunstenaars uit uh, Bensveld, ja. Aardelood, Haarlem, een paar die zich toch bij Standvoort willen aanmelden. Ja. Ja. En jouw eigen werk zie ik ook vaak. Uh, ja, dat bestaan. klopt, ja. Ja. Ja. ja. Je had nog wat, uh, wat data's uh, meegebracht. Ja, we organiseren natuurlijk ook Place du in Standvoort weer in de Poststraat, onderaan de Kerkstraat. We hebben dat altijd gedaan omdat we dat zo'n prachtig straatje vinden. Ja.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 Ja, maar ja, goed, mensen die zeg maar, de kerkstraat naar beneden lopen of omhoog lopen... die zien ja, zeg maar, dat er wat te beleven is en die, die, die, helpen, die, ja, gaan, die gaan... Daarom is het doen. altijd bij ons zo druk. We hoeven eigenlijk weinig PR te doen, ja. want het, uh, ja, het gaat vanzelf. Het, gaat vanzelf. het is niet te gaan flyeren of Nee, helemaal niet. Heerlijk is dat. Ja. <laughs> Heb je nog bijzondere kunstenaars uh, die komen? Um, ja, we hebben natuurlijk David Knol... die altijd met prachtige zilverwerk komt. De hoedjes, mevrouw, die oh, ja. wil per se weer komen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 zelf te raden gaan. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ja. het ja, natuurlijk mensen zijn natuurlijk van natuur nieuwsgierig. Ja, zeker. Dus, uh, ja, zeker. Die willen dat ja, gewoon ja. weten. Ja, ja, Dat ook wel. Ja, en, en Mona met SBK of met hoe gaat het daarmee of met BKZ. BKZ ja, ik heb ja, het ja, altijd ook. Ja. Ja. we hebben een leuke kleine groep die de ja. kaart trekt eigenlijk. Ja. Ja. Dat heb je natuurlijk toch altijd in een vereniging ja. en ja, dat is gewoon prima ja. en uh, dat gaat altijd goed. En gaan jullie in oktober weer uh, met uh, ja. kunstkracht ja. Uh, doen? We ja? 9 oktober is hij. En hij is een week later. Omdat het eerste weekend in oktober in wordt zo druk. Met uh, Wat is er nou? het strand. Met de afsluiting van het seizoen hebben ze. Bij Mango's is het heel druk. De Korendag is altijd heel druk. Oh, dus ja. wij hebben gezegd. Van, we doen het een weekje later dit jaar. 9 augustus. Valt het helemaal in het... Uh... Uh, sorry 9 oktober natuurlijk. Ja. Ja, Oké. Okay. Leuk. En dan houden we een klein route dat het echt hier in het dorp is. Dat mensen het kunnen lopen gewoon. En niet vijf, zes ateliers. Ja. En ook in het Zandvoortsmuseum daar ook standaard werken. Nee, nee, daar hebben we geen overzichtstentoos. Nee, is dat dan niet Nee, Nee, nee, nee. Maar we hebben natuurlijk heel veel kunstenaars die nu in de wachtkamer... En een paar thuis in hun ateliers. En die wachtkamer... is Ja, ook Ellen is ook altijd open, ja. En die wachtkamer blijft voor...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 daar gewoon een bedrag voor. En dat besteedt zij heel goed. Dat is toch hartstikke ja. mooi? Hoe mooi is het niet? Ja. He? En de breikunstenaars in Zandvoort, die breien heel veel haken. Die maken prachtige dekens en spreien. Dus, ja, die liggen bij ons in de winkel. Maar dat verkoopt zo goed. Dat ze, ze hebben zo snel een nieuw goed doel weer nodig. Dus het geit. Ja, we hebben de reddingsbrigade ja. ook een bedrag ja. gegeven. Maar wat is, wat is Zandvoort eigenlijk een bijzonder dorp? Hè, als het daarop aankomt. Ja. al die vrijwilligers en al die ja. mensen die zich inzetten. Ja. Dat is zo vaak gezegd een, ja, hè. Ja, je, je kan het niet vaak genoeg zeggen, vind ik, hoor. Nee, maar goed, uh, onze koren, uh, ja, je natuurlijk. Uh, ja. en er zijn ook vrijwilligers ja. en ja. ik heb nog twee andere dingen waar ik vrijwilliger ja. ben, ja. ja. Als, als de vrijwilligers opstappen, dan uh, stort het hele dorp ja, in elkaar, dan, uh, zeg ik altijd. Ja, dat dan dat ik houdt is het zo echt straks. op. Maar ja, is dat niet in elk dorp? Ik, ik, ik ben hier geboren, ik kom nooit ergens natuurlijk, dus ik weet het niet. Nou, maar ik, maar ik dat denk dat wij wel ja. heel erg veel vrijwilligers wij doen hebben veel. in percentage met, ja? met andere plaatsen hoor. Er gebeurt hier wel heel erg veel. Qua inwoners. Qua inwoners, Qua in, ja. Oh ja, het natuurlijk. Ja, je moet procentueel. Maar goed, maakt niet uit. Ja. Ondanks ja. dat ja, we toeristendorp zijn, blijft dat toch een hechte gemeente. En is heel bewogen en heel, heel verbonden met elkaar. En, en, ja ik wil graag zo, geld die maakt maar het zee. lucht ons actiever. <laughs> uh, ja. ja, toch? Ja. ja, zeker. Maar goed, um, de Art Gallery. Uh, ja, uh, 7 augustus, dus de, de Place du Tetre. Ja. En 9 oktober is de Kunstroute. Nee, hoe heet het? Kracht, hè? Uh, kunstkracht 12 heet, kunstkracht 12, heet kunstkracht het nog steeds. Uh, dat houden we zo. Ja, dat dat blijft zo. Ja, ja. Hoeveel keer is dat trouwens? Dat dat uh, dit is denk ik de vierde. 14 of 15 de ja. keer. Ja, dus ja. Heel wat Zo, is echt een... ja, al ja. heel lang. Nee. We zitten We aan de elk negentien. Elke ja. ja, ja, ja, ja. Oh, maar ik heb wel een paar gemist uh, door omstandigheden. Maar uh, ben er dan niet altijd. Want dan ben ik bij de uh, rug ja. ja. zeg maar. <laughs> um,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 Maar het is dus het is in feite gewoon een stukje van de ruilwinkel. Ja, ja. ja, ja. Eigenlijk is ja. het een verlengde van, uh, ja, van de ruilwinkel. Ja. En wat is er dan anders in de wachtkamer dan in de ruilwinkel? Nou, er liggen. ik ben erg met boeken. Ik hou zelf van lezen. En uh, we hebben een tafel vol met koopboeken, een spirituele hoek. We krijgen heel veel boeken en ik vind boeken uh, ja, belangrijk. Dus we hebben heel veel mensen die komen mensen lekker snuffelen. Zitten en lezen. Ja, het ja, winter is meer om meubes. te struinen en in ja. de wachtkamer kunnen ze zitten... zitten.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 Het is vooral belangrijk dat het schoon is. Ja. En nog draagbaar voor een ander. Okay. Dus ja. uh, ik heb laatst een leuk uh, truitje of een, een, een bloesje weggehaald. Ja. Uh, daar. Ja. Ja. hartstikke goed. Hartstikke gezellig. Ja. Dezelfde kleur sjaal ja. ja. erbij. Het ja, nou, oh, wat leuk is het. Helemaal aan. Ja, ja is toch Echt. helemaal leuk. Ja. Heb je ook leuke hoeden trouwens? Ja, ik heb een hele Leuken wans doorhoede. met hoeden. Oh, kom, een keertje. Ik ben gek zelf op hoeden. Nee. Dus nee. niet dat ik ze draag, ik ook, maar ik ook, hang ja, ze op. Ja, ik, ik draag ze. <laughs> ik draag ze de ja. Ik heb pest in dat ik ben ooit door omstandigheden een hoed kwijt.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 Wat wil je nog meer vertellen? Wat, wat is er nog belangrijk om te vertellen? Ja. Je doet ook veel bij pluspunt, hè? Uh, ja. ja. ja. uh, hè, Ja, Wat vrijwilligerswerk, schildersles. Het is ook een groot succes daar, hè? Op welke dagen is dat dat, je dat, doet? Uh, dat begint weer in september natuurlijk, schilderles. Op de dinsdagochtend. En uh, ja, in huis huizen de Duinen ga ik in september weer beginnen. Met de ouderen in het restaurant. Mensen vinden dat leuk, ja, hè? Is leuk. Ja, heerlijk. En ja, dus, is het ook. Ja, ja, ze verliezen eventjes uh, zich in het schilderen.